Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tienduizenden mensen hebben in Brussel meegelopen in een protestmars tegen het Israëlische geweld in Gaza. Onder het motto Rode Lijn voor Gaza trokken volgens de politie minstens 70.000 mensen door de Belgische hoofdstad. De organisatie heeft het over 110.000 deelnemers. Voor zover bekend waren er geen incidenten. Na een uitgebreide discussie hebben de leden van de Partij voor de Dieren ingestemd met het nieuwe defensiestandpunt van hun partij. Ze bevestigden daarmee dat investeringen in de wapenindustrie geen taboe meer zijn. Partijleider Oudehand erkende dat het voor iedereen slikken is, maar wees op het gevaar van agressieve dictators. Het verlaten van de pacifistische koers leidde tot onrust binnen de Partij voor de Dieren. Een aantal leden richten een nieuwe partij op. Bij een wielerwedstrijd voor amateurs in Duitsland zijn 60 tot 70 deelnemers gewond geraakt. Op het parcours van Rider-Man zouden kort na elkaar twee massale valpartijen hebben plaatsgevonden. Volgens Duitse media raakten 15 tot 20 mensen ernstig gewond. De organisatie van het wielerevenement heeft daarom besloten de wedstrijd stil te leggen. Rider-Man is een bekende amateurwedstrijd in de deelstaat Baden-Württemberg en trekt ook deelnemers uit andere landen, waaronder Nederland. Memphis Depay is in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen... ...topscorer aller tijden geworden van het Nederlands elftal. Hij heeft zijn 51ste Interland goal gemaakt. Tot vanavond deelde hij het record met Robin van Persie met 50 doelpunten. De WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen is nog bezig. Het staat 2-2. Het weer, nog steeds zonnig en warm. Het koelt langzaam af tot een graad of 16 met vannacht kans op een bui. Morgen vrijwel overal eerst bewolkt, later meer zon en maximaal 25 graden. De dagen daarna verlopen wisselvallig en de temperatuur gaat enkele graden omlaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Oh, God you turn my life... yeah